Joris De Benitsky met het NOS-journaal. Eerst een thuistest voor HIV te koop. Tot nu toe moesten mensen zich laten onderzoeken bij de huisarts of de SOAPOLI van de GGD. En niet iedereen doet dat. Naar schatting weten 2800 mensen in Nederland niet dat ze HIV hebben. De nieuwe test werkt met een prikje in de vinger. En binnen vijf minuten is dan de uitslag bekend. De politie heeft vorig jaar ruim de helft van de aangiftes... die binnenkwamen niet behandeld, meldt het AD. Ruim een half miljoen aangiftes werden afgelegd. Die gingen vooral over fietsendiefstal en vernieling, schrijft de krant. Ook zouden vooral aangiftes die binnenkomen via internet... in de prullenbak verdwijnen. Na de fouten met de bevruchting van ijscellen bij het UMC Utrecht... zijn tot nu toe geen verkeerde bevruchtingen geconstateerd... zegt het ziekenhuis tegen de NOS... Eind vorig jaar bleek dat in instrumenten die bij de bevruchting werden gebruikt, andere zaadresten waren achtergebleven. Zoals verwacht heeft de Poolse Senaat ingestemd met de omstreden wet op de hervorming van de rechtspraak. Volgens critici betekent dat het einde van de onafhankelijke rechtspraak in Polen. Betogers in de hoofdstad Warschau en in andere steden deden een beroep op president Duda om de wet niet te ondertekenen. Op meerdere Europese wegen naar vakantiegebieden staan al files vanochtend. Wie vanuit Zwitserland via de Godhardtunnel naar Italië rijdt, moet rekenen op twee uur wachttijd, meldt de ANWB. Voor de Mont Blanc-tunnel van Frankrijk naar Italië staat het verkeer een uur stil. In Duitsland kan het druk worden omdat er op veel plaatsen aan de weg wordt gewerkt. Op de Franse wegen rijdt het nog prima door vanochtend. Nederlanders die via grensovergang Hazeldonk België binnenrijden... worden daardoor KWF-kankerbestrijding gewaarschuwd voor de gevaren van de zon... en kunnen gratis zonnebrandcreme krijgen. Het weer dan nog, buien, eerst in het oosten van het land... later in het noordoosten en in het zuidwesten. Verder ook zon, het wordt 25 tot 27 graden. Dit was het NOS. TV Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Wat is dat voor een gekkigheid? Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Mooi, ja prachtig. Van Zee Zandvoort. Ja, een zomerhit. Zie! is de zomer van ZFM, met, met nu Tobak Leeft. We gaan beginnen. Potverdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Nee, we hebben zo niks, je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen, zeg. Ja, lieve mensen, het is een prachtige dag. Het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. En wat ik wil zien is, ja, dat je nu meteen opstaat. Wat? Wat? Gewoon opstaan. Echt de Uit de veren. Goedemorgen, Toepaklijft op de raad. Het is vijf minuten over. Ach, er is weer een mooie dag begonnen. Oh, we gaan genieten van de schepping. We gaan genieten van de schepping, ja. Ja. Precies. Elke, elke keer doe ik dat weer. Dan pak het moment, dan pak ik de kleine ding in het leven. Ach, de filosofie begint nu alweer op deze vroege morgen. Ach, oh, nou ik heb gisteravond Precies. heel erg genoten. Oh, wat heeft u Met heel veel mensen die ook genieten van de schepping. Ja? Ik was in het uh, Nelson Mandela Park Nelson? in Amsterdam. Oké. Okay. Uh, Bijlmer. Ja. En daar uh, was de tribute uh, uh, Earth, Wind and fire. Okay. en Fire. En El McKay, die uh, oorspronkelijk erin zat, die, ja. uh, die was daar ook uh, in de band. Dat nou, okay. was wel heel erg leuk. Ja. Ja, okay. Maar uh, het is fijn, volgens mij is er toch. Is er eentje toch dood, niet? Die, uh, ja. Okay. En die ene, met die hoge stem, Philip uh, Bailey. Philip of, Bailey, ja. Ja, die, uh, nou, ik weet niet of hij erbij was, volgens mij niet. Maar er was wel iemand die ook zo'n hoge stem had. En hij neelde die hoge tonen hoor. Oh, okay. die dus dus is dat redigant. was echt leuk. Ja. ja, dat is leuk om te horen. Alle, ja. alle bejaarden hebben bij elkaar daar, is niet? Ja, zeker. Ja, ja, van, wel. <laughs> dat is wel erg leuk. Yes. En dat ik denk van, nou, dan zie je dames lopen... met zo'n zo grote, dikke achtertuin, zeg maar. Ja? Dat ik denk van, oh... Als ik af en toe moet met kleding komen, ik moet ik gewoon in de Bijlmer in. Ik denk dat ze de daar wel speciale winkels hebben. Ik heb ook in de bijlman gewerkt. Ja? Ja. En uh, ja, daar heb je gewoon echt hele grote tantes. Hele uh, gezellige tantes. Ja, ja, ja, daar ja, rond. Die, uh, die, die schommelen. Ja, die schommelen. Ja, die <laughs> schommelen. En ik heb Leuk, ook op he? een dag, uh, of nee, met een um, buitenschoolse kinderopvang gewerkt. Ja. En uh, echt, die moet geen ruzie krijgen met uh, Surinaamse vrouwen. Want dan zal ik je even. Oké. Okay. niet naar mijn tjeren, hè. Niet naar me tjeren, want uh, dat gaat uh, fout. Dus, uh, maar goed, de dames moeten ook wel, want de heren lopen heel vaak bij de weg ook. Bij ja, ze moeten het allemaal alleen regelen. Ze moeten het allemaal alleen ja, ja. En dat redden ze vaak ook wel, hoor. Goed, ook de jeugd van schuift het aan. Hey! Oh, oh, oh, oh. Je oh. yes, hebt het zwaar gehad vannacht, zeker? Zonnebril nog Zo. op. Sterrenstatus. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Ik, ik heb me aan mijn afspraak gehouden. Ik ben langs de kapper geweest. Ja, de spaar er eigenlijk meer. Ja, ja klopt. Het is wel kort, ja. Ja, het was echt... Uh, ze We had wel. er een deel van afgeknipt. Ja. En toen zei ze voor de grap van... Uh, ja, zou ik anders uh, de, de zijkanten nog even opscheren? Oké. Okay. nou ja, doe maar. Oh, okay. dus, uh, ja. ja. Je, ben, je bent bijna bij een Turkse kapper geweest. Zeg. Mijn zoon is bij een Turkse kapper geweest. Die heeft wel al inhammen laten, laten snijden en ja. allemaal. Ja. Dat is heel apart. Dat doet ook een beetje ding. aan de Maar je moet zo snel weer, hè, dat, doen expres, hè? dat doen ze expres. Dat doen ze? Dan moet je zo snel weer, want het is je kop eruit. Ja, dus nee, dat we... klopt. Ja. Ja, ja, ja, nou, dus dat is heel niet slim. He, hij is niet echt. Hij wil morgen, past weer. Ik bedoel, als hij een hippe vogel kan uithangen, dan uh, wil hij elke dag naar de kapper er terug. Ja! Goed. Dit is toepak het tot tien uur slap gehouden. dag internet zo even een stukje geschiedenis. Dit is even Dan Eckerbach. Hij is van de Black hier Die ook van die leuke heftige gitaarmuziek maken. Maar dit is even rustig aan. De zo'n is shining. Lekker zomers en niets aan de hand. Muziek. Shine on me. Ja, ik heb er nog een zonlicht. Ik kan wel een kleurtje gebruiken. Wat? Hij moet uitgelicht worden. Hoewel ik pas geleden. Afgelopen week hoorde ik een verhaal over Carlos Santana. Die een heel vaag persoonlijkheid. Die wordt 70 binnenkort. En die heeft ook een nieuw album uit. En de interviewer zei op een gegeven moment... Ik heb hem wel eens geïnterviewd en hij is heel vaag heel afwezig. En toen kwam hij aanlopen en toen had hij een, ja, een soort man naast gelopen. En die had een, een, een, een bouwspot. En die scheen de hele tijd licht op hem. En toen geven het, nou ja, na vijf minuten... Was juist, ja, wat, wat moet die man dan met het licht elke keer? Nou, ik wil letterlijk verlicht worden. Oké, okay. Carlos Fontana. Zo een doe je dat. Vacht. Zo doe je dat met ja. een bouwspot die de hele dag laten oh, uitlichten. Volgens okay. mij krijg je dan toch wel kale plekken bovenop je hoofd. Maar goed, dit was Dan Ackenbach. helemaal anders, die komt uit de Black Eve. Wat, wat zou die, die stroomrekening wel niet zijn? Ja, ja elke keer moet hij wel ergens inpluggen. Of zal hij op accu's gaan? Het zou allemaal op accu's zijn geweest, denk ik. Dat was toen al. Maar goed, de Black Keys. Ja, we kennen die ook alweer. Vanaf? Van deze, waanzinnige plaat natuurlijk. Deze plaat. Hartstikke hey. oh, idee. Oh, wat is die lekker hè? Ik zou eens kijken of ze wat nieuw materiaal hebben. Ik denk aan de, aan de Black Eyed Peas, die vond ik wel leuk. Ja, nee, de Black Eyed Peas <laughs> vond ik altijd een, een, een uh, ja, goedkoop gimmick van alle andere muziek. Weet je, ze hadden altijd andere muziek wat ze dan weer... Opleukte. Maar en wel bleukte. leuk. En verneukte, zei ik altijd. Nou ja, hoe nou ja, zijn even normaal? is dat te vroeg voor dat woord. Maar goed, ik zit nog even te kijken naar de videoclip van The Black Keys. En uh, The Lonely Boy. Het, het is een, uh, namelijk een donkere uh, man die aan dans dansen is. Dat zou zo OJ Simpson zijn. OJ Simpson kunnen zijn. Die, nou ja, dit videoclipje is al heel oud. Maar anders zou het nu wel heel toepasselijk zijn. Want OJ Simpson komt waarschijnlijk vrij, hè? Hebben jullie het gehoord, nieuws? het laatste nieuws over J. Simpson? Nee, dat heb ik even ah, gemerkt. Nee. Hij, hij komt vrij. Oh, nou. Hij uh, heeft 9 jaar gezeten van de 33 jaar. En dan uh, hij heeft hij goed gedrag vertoond. En nu mag hij... Uh... 9 jaar van de 33, ja, dan met goed gebracht vrij. Ja, goed. Uh, hij heeft ook heel veel mensen in de gevangenis die dan ruzie hadden met elkaar. Oh, heeft, heeft hij gesust? Heeft hij gesust, oh. heeft me middeld. Ja, <coughs> ah, hij is ook 70, kan hij nog zo gevaarlijk zijn? Dat, dat nou, dat valt toch ook alweer mee. <laughs> <laughs> Als je die documentaire van hem hebt, hebt gezien, dat je dat valt toch wel mee. Oh, O.J. Simpson, die is niet zo gevaarlijk. En uh, nou, Ik hoop dat die ex uh, nog wel een, uh, een schuilplek heeft gevonden. Dat, dat hij haar niet weet te vinden, maar het is vrij heftig en. Uh, Een wolf is wolf ook... in schaapskleren, is het volgens mij? Ja, hij kan heel sympathiek zijn. Hij kan echt <laughs> heel sympathiek zijn dat hij in die rechtbank ook houders. En hij was blij. Uh, Mr. Simpson, I do vote to grant parole when eligible. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, we waren zo blij. En grappig, de man, de oud officier voor justitie, die uh, had er nog even zijn zegje over gedaan. Uh, he started nine years, There? Joseph is looked high, high, high the women and children. The Juice is Loose, want zo werd hij genoemd in de jaren zeventig. Mm. En uh, hide de kinderen. hide de women. Hij is, uh, loopt weer vrij rond, uh, O.J. Simpson. Ja, goed, dat was toch wel een heel leuk stukje televisie in de jaren negentig... dat hij in zijn auto probeerde ontvluchten dat de politie met de helikopters erboven hing... en alles werd Er werd uh, beslag van gedaan op de televisie. Goed, we zullen zien wat er uh, wat van komt van deze OJ Simpson. Of je jezelf weer goed in de markt weet te zetten... En toch weer een leuk baantje weet uh, te bemachtigen. Goed, het is de zaterdagmorgen, Toepakleefd uh, op de radio. Vertel! Ja, ik zie dit een prachtige, jij zegt van... nou, die oudere mensen, die doen niks meer. Nee, maar Wat nou? is een uh, bejaarde, notoire, Amerikaanse juwelen die veggen? Opnieuw aangehouden. Zij 86 jaar, wordt opnieuw verdacht van diefstal in een winkelcentrum... Haar naam is Doris Payne. En uh, ze heeft dus. Uh, ze had maar 75 euro deze keer bij zich aan gestolen goederen. Maar uh, ja, tijdens de arrestatie kwamen ze erachter dat ze een enkelband droeg. vanwege veroordeling oh, na een vorige diefstal. Winkeldiefstal. Ik vind het ja. op zich wel cool te verklaren tegen de politie dat ze de producten was vergeten af te rekenen. Ja, dat kan als je die leeftijd hebt. Ja, dat ja, nou, ja, ja, dan ja. kan je het gewoon vergeten. Ja, nou, ik snap nou goed, er niks van. Eh, enkelband. Ja, doen me we wel denken aan de <laughs> nieuwsberichten van Auguste. gisteren. In 86 loop je een enkelband om. Ik vind ja. het toch wel wel cool. Ja. ja. ja maar was die was die enkelband omdat ze dement was of omdat ze? Uh, ja, dat ze nou, Vanwege terug. vorige winkeldiefstallen. Ja, wat ik bedoel. Je hebt en haar advocaat die... die zei, dus dit zijn geen juwelen. Het is een 86-jarige vrouw die heeft medicijnen. En boodschappen nodig om de dag door te komen. Maar in, eigenlijk heeft ze naar schatting al rond de 2 miljoen euro gestolen. Huh? Er is zelfs al een documentaire over haar gemaakt: The Life and Crimes of Doris Payne met een Y. Nou ja, nou, wie weet ga ik eens kijken. Of had ze. <laughs> eerst had je nog denk ik, misschien achter dat een. Uh... Dat het een versiering was. Dat het een soort juweel was wat ze moest dragen. ook. Ja, en ja. Dat ze, ze wil nog bij de hippe vogels rondhangen. Maar ja. uh, dat, uh, dat was niet het geval. <laughs> nou ja, goed. Ik, ik hoop niet dat ze straks ook uh, tussen de rugby'ers uh, verschijnt. Want ik zag gisteren ook op de televisie. Dat was helemaal hip en happening. Als je zeg maar uh, uh, heel veel inbraak hebt gepleegd. En eigenlijk een beetje aan de rand van een maatschappij leeft. Dan moet je op rugby. En dan ah. uh, kom je zo weer een beetje in, in, de, in de club. Hè, dat je elkaar steunt, Dat je niet... Uh, alleen maar aan jezelf denkt, maar dat je ah ja, aan je maatjes dat, denkt. Maar ja, tot, ik, zie haar, ik zie haar niet tussen de spelers. Ik denk, één keer een in in tackle en ze, ze is dood. Ze is dood. Maar goed, waar is de, de jeugd nu naartoe gelopen? Volgens mij is die thee aan het halen. Ik denk, aan we niet aan de beurt. ik ja. kom niet aan de beurt. Nou, goed. dan gaan we gewoon... Uh... Dan gaan we nog even een mopje muziek draaien, dames Precies. en heren. Het is uh, de zaterdagmorgen. Oh, en we draaien muziek waarvan ik in Godsem niet weet wat ik ga draaien. En dat is natuurlijk ook heel slecht. Dus dat moet ik gewoon even bijpakken. Uh... Uh, jawel, natuurlijk hier. Goed, Charlotte. En, uh, life can get much better. One promise we made it. We said we'd never break it. Don't look down, be honest. Tell me, has it changed. One life that we're living We're somewhere unforgiven. Don't look down, be real now. Tell me, has it changed. I just wanna see you laugh again Life can get much better Let's just stay together These scars are tokens of promises broke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 Lijst voor kerst Ik heb zo'n idee. Grasly Bear. Een leuk bandje. Aantal hits, schat. Two weeks. Dus alweer een oude, dames en heren. Daarvoor nog live. Can't get much better. Good Charlotte. Beetje dezelfde stijl als Linking Park. What the fuck, ja. Dat is weer heftig nieuws. Die is ook niet meer onder ons. En ik zit toch alweer op de kijk op de Facebookpagina. Nee, niet de Facebookpagina. De internetzijde van Linking Park. Maar uh, daar staat niks over dat de zanger uh, uit het leven is gestapt. Uh, op de Facebookpagina wel allerlei uh, nou ja, berichten dat ze hem uh, sterk te wensten. En uh, mooie foto's van hem dat hij uh, uh, met een optreden op het podium staat. En dan zie je al die lampjes of die aanstekers of uh, mobieltjes in de achtergrond. Dat ziet er wel heel sfeervol uit. Dus ze denken met z'n allen wel aan hem. Alle fans. Ja, ik, uh, ik was vroeger als, uh, als kind, uh, ik ben er eigenlijk wel een beetje mee opgegroeid. Met Linkin Park? Uh, ja, okay. ik, ik was er echt fan van. Dus uh, ja, ik, ik schrok er wel een beetje van. Ja okay. ik zei ik heb, ja op het is wel maf en hij, hij was op dezelfde hij was heen gegaan op de dag dat um, Chris Cornell van Soundgarden jarig was, geloof ik, hè? Ja, sweet, yeah. ja. en uh, die waren nogal redelijk bevriend. En ook de vriendin van uh, Chris Cornell, die was wel redelijk geschokt. Maar ja, goed, het was, het was duidelijk als je de teksten van deze man volgt... Dat, dat hij niet echt heel positief in het leven stond. Dat hij al een tijdje flink aan, uh, ja, ja, aan het klooien was met zijn leven. Dat, dat, maar dat was al vanaf uh, zeg maar het eerste nummer wat de band uitbracht... Uh, ja, ja. was je, het niet de meest vrolijke muziek. Als je de teksten ook allemaal luistert... En het gaat ook allemaal over mezelf ook, hè? Pure drama over zichzelf. En geen ruimte om te reageren. Relativeren. Nou, dat is wel, uh, lijkt me afschuldig. Om daar zo met zo'n leven moet slepen. En als je die filmpjes dan weer van hem ziet. Dat hij naar allerlei fans ontmoet. En altijd vriendelijk en zwaait. En er schijnt ook een hele leuke fans te zijn geweest. Dat je denkt, ja, hoe is het mogelijk dat je dan geen contact met het leven kan maken. Hè? Dat je denkt, grijp het. Het is om je heen. Maar nee, je blijft in je coconnetje zitten. Nou ja, goed. We hebben waarschijnlijk ook wel wat uh, aantal medicijnen geprobeerd. Maar ja, gaat ook verkeerde medicijnen. De drugs, natuurlijk. Dacht, oh, die? Dat, ja, die, dat is ook verkeerde medicijnen. Nou, ik zie dat, dat jij hebt. Wat, wat heb Jij je, je hebt iemand gevonden, die, die is er wel heel lang al, nog bij, hè? Die, ja, deze maar deze is man is een... 41, de zanger van uh, Linkin Park, maar deze is 101. Dit is een mevrouw, ja. Dit, dit is uh, Frances Ja. En zij is een Amerikaanse uitvinder En die heeft dus een zelfreinigend huis uh, ontworpen. Okay. En Ze wonen er zelf in. Ja? Maar wat het slimme was, het was, eigenlijk was het huis één grote vaat. was. Elk plafond bevatte enkele ingebouwde sproeiers... Die met de knop geactiveerd konden worden. Okay. Die sproeiers reinigen dan de kamers in twee stappen. Een spruwbord met water en zeep. En daarna een grondige spoeling met zuiver water. Wat? En dan daarna warmte luchtblazers. En uh, ze had dus ook uh, geregeld dat ze allemaal een beetje afliepen. En dan liepen door het hondenhok zodat die ook weer schoon was. En de hond ook schoon was. Ging het naar buiten. En om te voorkomen dat het huis ging rotten... had ze de meubels en de vloer allemaal ingesmeerd met speciale verf. Die ook voor schepen gebruikt wordt. Ja? Van werden... interen gewoon. Ja, precies. De bedden ja, interen, werden automatisch ja. bedekt met waterafstotende hoezen. Stopcontacten werden afgeschermd, boeken kregen. Ook weer een zelf uitgevonden plastic omslag. Maar het, wezen, het meest indrukwekkende deel van het huis was toch de speciale waskamer. Daar hing ze vuile kleren op. Kapstokken in een kamer die dienst deed als volautomatische wasmachine. Gewoon een wasmachinekamer. En nadat alles gewassen en gedroogd was, hing een andere machine de kleding via een ketting weer rechtstreeks. In de kleerkast. Nou ja, goed. Nou, wel gaaf. Ja, Het is net klaar, denk ik. Het is 101. Dus voordat ze het nou, voor elkaar ja, hebben gekregen. Ze kreeg veel pensioen, denk ik. Ze had dus wel patent, maar het was vrij duur. En ze had een behoorlijk vurig temperament. En had vaak ruzie met de buren. Ja, en goed, uh, ze, ze, ze was ook altijd naakt aan het tuinieren. En de cement mooier in haar tuin. Bij nou, nou, de nou, dag en nou nacht. Wordt het... oh, Grote oh, honden. Nou, uh, nou ja. Dat is heel naar. Als je over bejaarden hebt die aan het naakt zijn tuinieren. dan haak uh, ik af. Uh. Maar er waren zelfs ook woedende huisvrouwen. Ja? Die bang waren dat de echtgenoten van hen... Uh, hun zouden laten vallen als het, het huis op de markt zou komen. Maar ja, oh, okay. het is, uh, dat patent verviel in 2002. Werd niet meer vernieuwd en ze raakte stil stilaan vergeten. En uh, nou, ze is acht jaar geleden verhuisd onder lichte dwang... van kleinkinderen naar een rusthuis. En daar is ze dus oh. afgelopen winter gestorven op 101-jarige leeftijd. Oh, jeetje. Het huis wordt nu bewoond door een hippie. Yeah? En moeten we alles zelf poetsen... want het reinigingssysteem werkt al jaren niet meer... Ja, het is wel een apart verhaal. Ik vind het wel een leuk verhaal dit. Verhaal dit. Marcus, wat uh, kan je dan toevoegen? Heb je, ja, jij bent echt van de moderne tijd. Dit zou echt jouw techniek, uh, berichtje kunnen zijn. Ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik, uh, ik zie het, de toegevoegde waarde niet helemaal. Ervan. Van een uh, zelfreinigend huis? Nou ja, ik, als je alles moet gaan insmeren... met, met speciale verf... En ja, maar dat is alles dan, nat van tevoren en, uh, gedaan ja, okay. ja okay, Dat dus is een maar... eenmalig. Ik ja, ja. koop jullie het nieuws, moet je het helemaal weer behandelen. Je kan niet elke meubelstuk neerzetten die je echt zou willen. Ja, dat is voor jou. Zij, lastig, ja. Op zich hebben ze daar een oplossing voor. En dat heet een schoonmaker. Ja, schoonmaker. Okay. Ja, dat is broodroof dit ook. Hè. En, ja. uh, op, ik ben wel nieuwsgierig of er ooit een apparaat komt... die gewoon het stof naar één kant toe trekt. Weet je? Dat je een soort statische machine hebt die gewoon alle stof... Al het materisch uh, slijt natuurlijk om stoffen stof vanaf. Hey. En dat zou je dan gewoon naar één kant moeten oh, trekken. Dat lijkt me best niet. grappig als mensen dat dan thuis hebben. Dan kun je precies ook zien welke mensen dat thuis hebben. Want die lopen namelijk met hun haren zo allemaal naar één kant. Ja, dat... Oh ja, ja. ja. Ja, precies. Nou goed, het ja, is toch wel armoedig. Je denkt, doe je ramen in deuren dicht. Je zet dat ding aan. En dan trekt al het stof zo naar één kant. Nou, die dat die moeilijk zijn, toch? Of naar die bol. zeg maar. En dat denken ze ja. allemaal dat je een, een herseninfarct had of zo. Omdat je hele gezicht ook een beetje die kant op staat. Ik nee, moet het echt. dat kan toch op een andere manier <lacht> toch ook met ionen en uh, elektronen wedenval. Maar dan moet je toch geen last van hebben als mens zijn. Wat is dit nou voor gekkigheid? Nou, vertel, Marcus. Wat, nee. wat ja, zeg ja, jij? Uh, ik heb, in? Uh, ja, ik zat me uh, even uh, te verdiepen in het uh, feit dat. Uh, er zijn twee uh, grote um, dark web markten zijn opgerold. Oh ja, vorige week ah. ook trouwens al. Ja, ja, ja. ja nou, er is nu zeg maar uitgelekt hoe, of tenminste uitgelegd naar buiten gebracht hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Uh, in eerste instantie is uh, Alphabet opgerold. Ja. Een, een 21-jarige jongen zat erachter. Echt waar? Die heeft het opge opgericht. Die was uh, inmiddels uh, gaan. Uh, um, sorry, 25 jaar was hij. Oh, Oké, okay. nou, um, ietsje ouder. Die. Uh, um, die was uiteindelijk via allemaal mailadres en alles was hij te achterhalen. Yeah. Um, toen ze uh, zijn huis in, uh, in Thailand, uh, in Bangkok, uh, binnenvielen, yeah. toen vonden ze hem. hij uh, en is in totaal uh, 5 miljoen dollar aan bitcoins opgerold. Uh, 1,8 miljoen aan uh, nou, andere crypta. Uh, currency. Oh, yeah. okay. En uh, hij had onder andere een Lamborghini. Een Aventador, een Porsche Panamera S, een Mini Cooper en een BMW motor. Wat he, een Mini -coop. Ja, een Mini Cooper ertussen. Dat bood... had ik ook een beetje. Uh... Voor boodschappen te doen ja, heb in denk de ik stad gestapt. Okay. Ja, en vervolgens heeft, uh, heeft de Nederlandse politie daar best wel slim op ingetapt. Yeah. Die, ha die hadden namelijk uh, uh, een andere um, uh, eigenaar van een Bitcoin, of uh, van zo'n uh, dark web. Uh, website hadden ze ook weten op te pakken. Ja? Maar zij hebben zeg maar, de website online gehouden, waardoor ze alle gegevens van die mensen hadden. Oké, okay, ja, steeds had ik al gehoord. ja. Uh, uh, nu wilden ze zeggen wat uh, de politie had gezegd: van uh, al die criminelen zijn nu uh, gewaarschuwd. Wij houden jullie in de gaten. Nou, ik weet niet of ze dat, dat had moeten zeggen. Ze hadden weer moeten zeggen: van nou, toevallig dat we tegenkwamen en dat die criminelen denken: van nou, oh, we gaan gewoon verder. Dan kan je misschien nog meer criminelen oprollen. Ja. In plaats van uh, al te roepen dat. Uh, dat ze iedereen op de korrel hebben. Dat is toch ook niet mogelijk bijna, natuurlijk. Goed, straks de Zandvoortse berichten, dames en heren. Na naar het volgende plaatje van de vaccine. Nou, er schijnt weer een nieuwe uh, dingetje te zijn om uh, HIV te testen, thuis te testen. Dus dat is wel weer positief. Goed, minimal affection. De vaccines. Doe Nee, de muziek wordt weer gedraaid. Precies, zien je, FM, F. Ja, houden. De vaccines en minimal affection. Dat kan. Ja, dat is soms best nog wel lastig. Gewoon. Als je een minimale affectie met iets hebt, dan moet je dat toch leren of zoiets. Of je hebt het misschien in het pakket niet meegekregen, zou ik nog kunnen. Oh, ja. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is alweer half negen in zonnig Zandvoort. Marcus, heb je al wat berichten? Ja, ik heb een uh, politieberichtje. Um, op zaterdag uh, 10 juni werd uh, een kluis gestolen uit slagerij... ...Marcels Vers Theater aan de Grote Krocht. Ja. Vers theater, uh, mooi hè? Dit is gewoon een slagerij hè? Ja. Vers theater. <laughs> Dit ja. gebeurde rond uh, 20 uur 30, um, om uh, 20.07 liepen twee mannen via de personeelsingang aan de grote krocht het magazijn van de winkel binnen. En er zijn beelden van mensen. En er zijn en beelden oh, van. Leuk. Kijk zeker even op de, op de website van de Startforce Ja. Oh. Yep. En uh, uh, ruim 30 seconden later besloten ze uh, weer terug te komen in het magazijn. En uh, probeerden ze de. Uh, ja, de, de, de. Ze hebben het kluis meegenomen? Ze hebben de kluis meegenomen, ja. Er zat uh, zo'n ruim 7000 euro aan muntgeld en biljetten in. Maar ik, ik, ik, bedoel, ik ben ook op zoek naar een kluis voor mijn werk. Maar ik, als ik een kluis aanschaf, zorg, is dat hij heel zwaar is. Dat je hem niet met z'n tweeën kunt tillen. Ja, je moet hem sowieso uh, aan veranker, ja. ver, verankeren aan de grond. Dat, is heel, uh, ja, dat lijkt me um, heel handig. Heel handig. En... Um, ja, gewoon een goed slot erop. Maar ja, vaak worden ze leeg als iemand een pronk even laat openstaan. Of zo. Ja, op die manier. Maar goed, dan dus zorg in er gewoon dat ze hem niet mee kunnen nemen. Dat lijkt me sowieso heel makkelijk. Op tropische warme weekenddagen trekt Zandvoort bijna 100.000 bezoekers per dag. En Waarvan de 16.000 uit Amsterdam komen. Het zijn de toeristen die daar overnachten. Over en dan komen ze met de trein deze kant op. Ze hebben een onderzoek gedaan naar hoe de bezoekersstromen nou precies gaan. En waar ze dan zeg maar hotels kunnen bouwen. En wat ze allemaal kunnen verbeteren aan de badplaats Zandvoort. En 80% van de bezoekers aan Zandvoort komt uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De meeste. Buitenlandse bezoekers komen uh, via Amsterdam en komen uit Duitsland, Engeland en Amerika. En de helft van de buitenlandse bezoekers uh, is Duits. Dus Duitsland is nog steeds uh, onze grootste uh, klant eigenlijk, zeg maar. We zijn dichtst bij, zijnste, bij, bij zijn de kust hè, voor Duitsland. Of? Ja, ja, ja. ja, ja. Hoewel, uh, als ze dus in Zuid-Duitsland zijn, dan zijn ze zo, echt zo in Italië hè, ook. En jaarlijk, uh, jaarlijks komen er vijf miljoen bezoekers in Zandvoort. Dit hebben ze allemaal via Duitsland. Big Data onderzocht. En Big Data schrijft echt een, goede, een goed beeld te geven van de reizigers waar ze rondlopen. En dat gaat vaak allemaal via je mobieltje voordat je het weet. Zit je in zo'n onderzoek? Hartstikke idee. Was, ja. ik in, was ik in Zandvoort? Daar weet ik niks van. Echt wel. Ja, echt wel. Uh, bij een schietpartij op het parkeerterrein van het Van der Valk Hotel in Akersloot... is maandagmiddag een Zandvoort er om het leven gekomen. En volgens een getuige ter plaatse lag er een doodgeschoten man in een zwart busje... Nou, naast het busje lagen heel veel hulsen, wat duidt op meerdere schoten. En het slachtoffer zou in zijn borst geraakt zijn. Nou ja, we weten inmiddels wie het slachtoffer is. Dat is uh, een Henny Schipper. En dat is een goudhandelaar uit Zandvoort. oké. Okay. En uh, hij is 47 jaar. En, uh, ja, ze zijn nog volop met het onderzoek bezig. Maar ja, dit is dus een Zandvoorter neergegaan. Het is dus een Zandvoorter neergegaan. Ja, en een uh, zondagochtend heeft uh, op het, uh, en, en het... En het was een goudhandelaar? Ja! Oh, wacht even hoor. daar Dat moet er even tussendoor. Ja, no. ja sorry. Kun je eigenlijk het knopje gebruiken? Ja, dank okay. Vertel. Je wilde hem gewoon even ja, aanraken. Moest even gewoon, moest even. Ja, zondagochtend heeft uh, op het fietspad van, uh, van Zandvoort naar Noordwijk een uh, ernstig uh, ongeluk plaatsgevonden. Drie wielrenners kwamen in botsing en raakten uh, daarbij ernstig gewond. Um, drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om uh, assistentie te verlenen. Echter, uh, een van de ambulances uh, probeerde daar te keren. Ik zag dat wel. En die, wat, ja. uh, die kwam vast te zitten. Um, ja, dus uh, het personeel moest, uh, moest duwen om de. Uh, om de ambulance weer uit het zand uh, ja, weg te krijgen. Knulligheid top. Echt. Dat je denkt: hoe is het mogelijk, dames en heren? Maar goed, uh, je bent met z'n allen, dus dan los je het ook weer op. Goed, uh, Reuzenrad komt mogelijk nog een keer deze zomer. Oh, wat was dat? de gedoe met het Reuzenrad? Huh? Ja, het was wel enig. Ik heb erin gezeten. Ja. En ik moet zeggen: het was. Uh, je hebt je nog nooit zo gezien. Je hebt nog nooit zo gezien van deze kant? Nee. Nee. nee. Ja, dat hoor je van meerdere mensen. Nee, want ik heb wel in de Watertoren gezeten vroeger en uh, uh, uh, in, in Palace. Maar nu zat je dus ertussenin. Ja. En ja, je had gelijk een heel mooi gezicht op het strand zelf. Okay. Nou, het was een hoop ja. te doen over Badhaasplein, vooral die flat die erbij stond. Want de bewoners van de flat, al die bewoners waren er tegen. Uiteindelijk bleek het wel mee te vallen, want de helft van de bewoners is er niet, geloof ik. Die verhuurt het. B&B geloof ik. Maar goed, op Badhaasplein heeft dus die reuzenrad een maand lang gestaan. Het is zo goed bevallen dat de organisator Alex Willemsen zegt... het is een experiment. ik wil hem eigenlijk nog wel een keer. Maar ik vraag me eigenlijk wel af of het nou wel genoeg opbrengt voor diegene die daar gaat staan. Want uh, de meeste keer dat ik daar was, zat er gewoon bijna niemand in. Okay. Dan denk ik van, dat, dat, uh, dat is dan voor hun... Ik kan me ook wel voorstellen dat zij zeggen, nou doei, ik kom hier niet meer. Want uh, veel van mensen zijn er ook niet. Nou, het zou ook kunnen zijn dat hij geld krijgt om daar te staan ja is nou ja, een beetje Tijdens aan te de Gay Pride dan, hè, over anderhalf week. Ja? Als je dan er bent, ja, dan, uh, dan maak je een dikke kans dat, je, dat het uh, wel goed vol zit steeds. Ja, dat... Ja, maar maar uh, ja, het uh, was nu, net nu... niet de goede timing, denk ik. Nee, want hij komt nu in de maand september komt hij deze kant op. Ja, september, dan is het seizoen voorbij. Uh, ja. Dat, dat, dat, dat, ja, daar ja. moet goed, geld het, bij. dit heeft nog wat kinderziektes, maar het wordt allemaal ja. veel beter. Hij staat nu op de, de Tilburg's kermis of niet? Hij staat in Tilburg ja, de komende ja, het is week. Ja, hij daar dus. maandag, roze maandag, of dinsdag. Oké, goed. Nou goed, tot voor oh, de voor gedaan. We zien er straks nog veel meer. Ja, hij is in première gegaan. De film Dunkirk. Ah. En daar zit Harry Styles natuurlijk in. Daar heeft hij een rol in gespeeld. En ook, ja, Urk heeft er ook een rol in gespeeld. En ze hebben allemaal gekeken of ze een uh, prominente plek hebben in de film. Dat viel allemaal een beetje tegen. Maar Urk staat wel op de kaart in ieder geval. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Harry Styles zat toen natuurlijk in One Direction. Is solo gegaan en heeft een aardige plaat afgeleverd. En dit is om die plaat te vinden... Holy Angel. She can do about it. Hey! Hey! She's an angel. Sign of the Times was een grote doorbraak. Maar iedereen vond het maar een slechte kopie van Angels van Robbie Williams. Ja, zo is het. De klok toch weer rond met deze plaat. Het heet namelijk uh, Only Angel. En dat was uh, de laatste plaat van Harry Styles die te vinden in Dunkerk. Dat is de nieuwe film. Ik ben even de naam vergeten van wie... N Nielsen Nelson, wie, wie heeft die film ook weer gemaakt? Jij bent van de films altijd. Nee, ja, ja maar ik, oh, ik weet niet welke, oh, nee. wie de regisseur is. Ik wil wel heel graag naar de film. Ja, het ziet er wel Dat, spectaculair uh... uit namelijk. Het, het geeft niet helemaal naar het getrouw beeld, geloof ik, van de oorlog hoorde ik weer een of andere legerleider. Maar goed, het, het geeft wel de stress weer van de, van de soldaten... Die de, die, wat ze allemaal niet meemaken in de orde. dus Dat is ook alweer goed om dat te weten. Goed, toepak leefde te kwart voor een negen de zonnig zandvoort. Kom eens met die zonne, be, zonnige berichten. Ja, je, je hebt wel eens dat je... Um, um, ik weet niet of jullie wel eens vliegen, maar het, het is echt een, ja? een, een vervelend iets. Dat je, dan kom je daar en dan moet je je terminal vinden... En dan moet je gaan lopen... Dan denk je... Oh, maar ik heb twee uur de tijd om ja, bij mijn vliegtuig ja, te komen. Ja, ja precies. Ja. Oh, ik moet... Wat? Ik moet helemaal daarheen? Oh, jeetje. Um, hoe kom ik daar? Ja. Nou, daar heeft uh, LG nu een, een oplossing voor. Die heeft namelijk een speciale robot ontwikkeld... die je naar je terminal brengt. Die, kun, die wordt gewoon... Die rijdt uh, voor je uit. Ja. Die kun je volgen. Uh, hij... Hoe uh, um, weet het. Hij zorgt ervoor dat je... Uh, um, uh, ja, dat je je bestemming vindt. En hij maakt ook tegelijkertijd schoon. Dus dat is een mooi ding. Oh, is oh, kijk, uh, kijk, kijk. Dus dan loop je in ieder voor een schone baan. Dus die 100... Eh, 100... Hij loopt voor je, dus dat is voor jou. dus spreek je niet over uh, plakkerige vloeren en dat soort dingen. Ja, precies. Oh, en, uh, tijdens de, de de achter hem blijven lopen. Ja, ja. Hem, ja. ja, anders raak je de weg kwijt. Ja, ja, okay. Of rijdt hij aan, dat kan ook ja, niet. Ja. Tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea... Uh, de, volgend jaar uh, moeten uh, ja, de, de robots in ieder geval uh, ja, groot dienst gaan doen dus, Oké. Okay. Uh, ja, dit is te, te, te gek verwoordelijk als één iemand erop zou zetten kost het een hoop geld maar deze een robot die gaat dan de één of twee mensen naar een terminal brengen Nou, nou ja, je krijgt uiteindelijk weer zo'n verzamelpunt natuurlijk, uh, uh, kom daar en daar want dan robot brengt je uiteindelijk naar je terminal dan moet je weer uitzoeken welke robot moet ik nou hebben voor welke terminal en dan krijg je dat weer een uh, probleem, nou ja Nieuwe technieken. Leuk allemaal weer. Ik zie dat jij ook iets aan het lezen bent. Ja, nee, het was wel leuk. Een artikel over een jongetje uit uh, Australië. En die werd langzaam blind. Ja? En de medische wereld tastte in het duister. En uh, hij moest maar weer leren leven. Nou, en toen uh, kwam op een gegeven moment die bezorgde moeder. Die vertelde dus ook uh, uh, dat ze ergens een televisieprogramma zag... over een dokteress in Sydney. En die wist deels blinde kinderen te redden. Dus ze is met haar kind daarheen gevlogen. En, uh, maar toen zei die dokter al van... Uh, oh, het is, uh, het is eigenlijk heel banaal. Want... want het bleek dus gewoon, de jongen had gewoon een vitamine A tekort. Ja, wat? En vitamine A is dus onmisbaar voor je weerstand, de groei en de gezondheid van huid, haar en ogen. Ja? En door een gebrek hieraan waren zijn cellen zo beschadigd dat Sian, uh, zo heette die jongen, ja? zijn zicht voor een stuk had verloren. Want sinds hij zes was, at hij alleen maar uh, kip, aardappelen, droog brood en cola. En, uh, maar die dokter die had het al uh, ontdekt toen ze in Kenia werkte als uh, geneeskundestudent... En dit was al het vierde geval dat ze vaststelde in Australië. Oké, okay, bij en, die, in die ouders, die zijn, die zijn opgehaald. Die zijn toch wel opgehaald, hopelijk, hè? Ja, of ze hebben ze pilletjes gegeven. Maar, maar je hebt dus gewoon echt een bepaalde hoeveelheid vitamine A nodig om je te laten ontwikkelen. Ja? En uh, inmiddels zit de jongen er al veel beter aan toe. Hij brengt veel tijd met zijn vrienden door. Zijn rechteroog functioneert opnieuw normaal. Ja? Maar wellicht zal zijn linkeroog niet meer volledig herstellen. Oh, want, uh, echt als ouders schijnen, ben ja. je straks in gaan. Want er komt straks een schadepost. Ja, maar het is dus de grootste oorzaak van blindheid... bij kinderen in ontwikkelingslanden. Okay. En naar schatting 250.000 tot zelfs 500.000 kinderen... lijden eraan gebrek door een gebrek aan gevarieerde voeding. En wat waren ze dan? Nou? Vitamine maar, A ja. Ja. Vitamine Volgens mij zit is, is dat in... Ik dacht en, dat en, en waar zit dat dan in? Maar wat moet ja, ik eten? Wat, om gaat, niet blind ja, dat, ik, ik voel al een beetje een van vervaring. Ja, ik, ja oh, oh, dat vind ik, ik ook. Ja, ja. Het begint een beetje te dazen. Ik, ik ga er even op kijken wat, ja. uh, wat moet Zo gaan eten. Uit. Ik, afgelopen bericht, als we toch over blinde mensen hebben, is een jongen die uh, uh, uit, vroeger wel eens gamede. En uiteindelijk uh, kreeg hij kanker in zijn hoofd. En uiteindelijk werd hij behandeld voor die kanker. En uiteindelijk was hij blind. Daar konden ze niks aan doen. Maar goed, toen kwam hij thuis naar een uh, operatie. Ja, hij was blind. En toen ging hij nog even achter zijn computerspelletje zitten. En dacht je ja, fuck, dat lukt niet meer. En uiteindelijk zei een vriend van hem: kom bij mij even zitten, dan gaan we met z'n tweeën een spelen en ook met je gamen. misschien. Is er... En toen zat hij echt een tijdje te luisteren naar wat zijn vriendje aan het gamen was. Toen dacht hij van, hé, hey, ik hoor echt dingen van links en rechts. En daar kan ik misschien wel op reageren. En dat duurde een tijdje. En uiteindelijk is hij dus echt professioneel gamer geworden van Street Fighter 5 geloof ik. Ik ben zelf niet helemaal op de hoogte welke er momenteel in de handel is. Maar goed, daar is hij professioneel gamer geworden. En hij is blind. Hij doet okay. alles op het oh, dat, gehoor. Oh, dat lijkt me... Oh, wat gaaf. Dat lijkt me ik, ik ben heel slecht in dat soort spelletjes. Echt heel slecht. Dan word je, word je en je verslaan ik, door een blinde gewoon. En dan, ik, ik vind <laughs> het altijd al vervelend dat ik daar heel hard word ingemaakt, Maar als ja? het dan, diegene dan ook nog eens blind is, dat lijkt me helemaal... Ja. Uh, nog erger. Oh, maar ja. ik zou je dus vertellen, als jij dus niet blind wil worden, Kijk, ja, moet je, je, je dus zuivel eten. De top 6 uh, voedingsmiddelen met vitamine Oh, Melk is wel goed. Ja? boterhalverine en margarine. Eieren zijn goed. Gerookte palen. Ja, dat is wat duur. Ja. Maar wortelen, gewoon de wortelen en leverwors. Ah, dus het is wel zo dat, dat van wortelen... Uh, wortelen zijn dus, dus echt je, goed voor je ogen. Echt, ja, goed, ja, ja dat is het heel goed. duidelijk. Ja, okay. ja, duidelijk. Want anders ja, heb je wel goed. een vreddertje op gehad. Nee, ik... want dat was hem altijd. Maar wortelen zijn dus echt goed voor je ogen. En uh, ja, het wordt, dus, uh, er zit heel veel beta-carotene beta in. En dat wordt in het lichaam omgezet in maar, vitamine A. Maar het is toch A. belachelijk gewoon. Dan kom je in het nieuws. En dan, dan, dan, heel veel mensen gaan je dan op aanspreken. Hé, hey, ja, was toch blind? Maar komt dat nou echt door die voeding? Heeft je moeder nou zo slecht voor je gezorgd? Ja. Al die jaren. Ja, maar die kinderen die krijgen dus gewoon de kans om uh, gewoon continu nee te zeggen. Terwijl het. het uh, ik denk dat hij nu wel dacht, de jongen: van, oh shit. Ja, ik word dus niet blind als ik gewoon uh, ja. mijn worteltjes opeet. Ja. Want dat is het, hè? Ik weet niet of je zelf wel bewust is, maar ja. zullen we zien het ook. Bettie komt er altijd maar binnenkort. Misschien ga ik er eens heen. En dit is even een van de laatste platen. Het to, to the you. Innocence entirely on my own and desperate to sneaky things you do And All the stupid plans that you put me through tonight, tonight This is why, this is why. And Though I know it doesn't matter every time I heart was shattered I'm looking at me too It had to be Het maakt vroeger wel een beetje opstandige muziek... maar het laatste albumje is wel een beetje zoet op. Betty serveert. En ze komen naar... Ah, uh, daar heeft ze een heel groot poppoor mond, uh, ontwikkeld. Victoria heet het. En daar spelen de meest grote beentjes. En dit beentje is er ook te vinden. Dus uh, wel leuk, omdat hij in Betty speert. It had to be you, dames en heren. Ja, echt met knipoogje na de jaren 70, de flauwe power tijd een beetje. Nou, uh, het is uh, Toepuk Leefd op de radio. En uh, afgelopen week... Uh, ja, hoop, hoop verhalen natuurlijk weer over Donald Trump, over de Obamacare en de Trumpcare. En wij hebben ook, uh, wij krijgen hier in Nederland natuurlijk altijd met een beetje één kant belicht dat uh, Obamacare zo goed bezig was. En dat Trumpcare toch wel belachelijk was. En uh, het, het ja, zou verboden moeten worden dat. Uh, dat uh, uh, Trump Obamacare gaat afschaffen. Maar toen heb ik er eens een beetje in verdiept. En ook uh, Charles Groenhuizen zat bij Jinnick, geloof ik. En nog een andere uh, verslaggever die ooit in Amerika heeft uh, gewoond. Die had ook zoiets van: ja, Obamacare was al niet goed. De zorg in Amerika is zo bizar duur. Als je zorgverzekeraar zorgverzekeraar afsluit. en dat moest toen destijds, onder, onder Obamacare. was je 700, 800 euro per maand kwijt. Ja, heel veel. Hoe kan dat? Ja, en als je zelf gezond bent. dat je denkt: ja, dan ga ik, ik een zorgverzekeraar afsluiten. voor diegene die naast me woont. En die is. Die is altijd ziek. Ja, Ik kan me voorstellen dat ze dat niet ja. doen. Hè. Dus en op zichzelf, ja, het is altijd maar weer. In just in case: neem nog maar weer eens een extra foto, zegt Jan huizen Om te kijken of het niet echt slecht is. Terwijl er eigenlijk niks, geen reden voor is. Weet je, iedereen is paniek, paniekerig. En alles is hartstikke duur. Dus vandaar dat de zorgverzekeraar van Obama ook niet werkte. En uh, uh, Trump is daar niet echt helemaal geweldig. Dan krijg je namelijk een soort korting als je wel een zorgverzeker afsluit. Alleen die heeft wel heel veel pakketten weggeschrapt voor de uh, tussengroep en de laag uh, opge uh, opgeleiden. Die, daar is zelfs ook uh, childhood care is volgens mij weggeschrapt voor mensen die ongewenst uh, ziek, uh, uh, zwanger raken. Dus dat, is ook, uh, dat wordt ook niet meer gesteund. Dus dat is ook niet goed. Maar dat obama -keer is het, was het ook niet helemaal. Nee. Het, is op zichzelf, het, het is best lastig. Kunnen ze nou niet uh, het systeem van Nederland overnemen? Dat ze gaan, eens gaan kijken hoe en wat? Of ja, zijn de salarissen zo gigantisch hoog voor de doktoren en zo in die Ja, Het probleem daar is dat... Uh, het is zo erg... Daar is de vrije markt zeg maar te ver doorgeslagen. Hier is heel veel gereguleerd. en Omdat de zorgverzekeraars uh, zo, zoveel macht hebben... Um, worden de prijzen heel erg gedrukt. Maar in Amerika is dat allemaal vrij. Dus ja. zo'n zo zo farmaceutisch bedrijf... Ja. Dat wordt gewoon, dat, daar wordt serieus heel veel geld verdiend... en die, gaan gewoon, die zetten gewoon die prijzen heel erg hoog. En als nu een zorgverzekering daar zegt... ja, maar hoe heet het? Als jij, Ik importeer het uh, uit Nederland. Oh, maar dat mag niet van Trump. Nee. nee, <laughs> nee. nee maar als, je, als die zegt van... Uh, ja, maar het is hartstikke leuk dat je dat wil, verko uh, dat je dat wil verkopen... maar wij uh, gaan het dan niet verzekeren. Wij zeggen ja. alleen... Dat ja. we D&D ah, ja. gebruiken. Ja. Ja. Dan, ze, dan die macht hebben ze daar gewoon niet. Ja, ja. ja. En uh, dat is ja. het... Uh, ja. En ook de mensen zijn zo voorzichtig. Want uh, ja, Justin Case, Laat ik nog maar even onderzoeken. Nog een keer onderzoeken. En dat kost hartstikke veel geld. En op zichzelf. ja, Mensen moeten het ook een beetje leren loslaten. Maar ja, als het een keer wel er doorheen slipt. Weet je wel. Dat je denkt. Van, nou, ik laat het los. En Later blijkt je wel iets te hebben. Waar je aan dood kan gaan. Dan, ja, je, nou ja, dan ga je dood. Nee. Dat, ja, dat zou je de, kunnen denken. Maar dan gaan ze er ook in de pen klimmen. We gaan een uh, rechtszaak beginnen tegen de tegen het ziekenhuis. Want ze hebben ons niet goed onderzocht. Ja. ja. ja, ja, ja. Dus het is, uh, het is dan een lastig pakket. Het hele zorgverzekeraar. En ik geloof ook dat uh, Trump echt niet met een oplossing komt. Echt niet. Nee. Ja, geloof niet. nee, nee goed. nou, Nog even een berichtje om te relativeren. Ja, uh, hoe heet uh, Mocht je nog het, uh, het spel Stadium Events voor de uh, Nintendo Entertainment System hebben, maar dan wel uh, de specifieke um, de, de, de versie die is uitgegeven aan alle um, hoe heet dat? Uh, aan alle Olympische spelers. Okay. Uh, van het jaar. Um, nou ja, dan moet je hem toch even nadenken... of je die wel wil houden. Want hij le uh, er is er namelijk eentje verkocht... voor 42.000 dollar. Oeh. Dus mocht je hem nog hebben liggen... Ja. nou ja, misschien moet je hem even naar de veiling brengen. Ja, dat lijkt wel een goed idee. Uh, maar niet, te la niet te snel allemaal, want dan de drukte, worden de prijs meteen gedrukt. Als er blijkbaar nog heel veel zijn... Dan, ja uh, is het niet zo slim met erop. Goed, straks dan een stukje geschiedenis. Ik zie dat Jolande al uh, flink aan het lezen is over uh, onder andere John Dillinger. Ja, interessante persoonlijkheid. Gewoon even een bioscoopje bezocht en daar werd hij gewoon even neergemaaid. En door hem onder andere werd de FBI opgericht. En ook in de tijd trouwens dat uh, Bonnie en Clyde erg actief waren. Ja. Goed, eerst door de Queen of the Mark, fucking Stone Age. En ze hebben een nieuwe album uit, ik moet zeggen... Aardig, maar ja, op een gegeven moment kennen we het trucje wel een beetje. Scheurende gitaren. En het jankende stemgeluid van de zang. I wanna make it without you. Motherfucking a fucking Stone Age, dames en heren. Ja, leuk. leuke muziek vind ik altijd. Je blues met je rock. En I'm gonna make it with you. Ik dacht without you, maar dat is vast wel weer een andere plaat geweest natuurlijk. I'm gonna make it with you van de queen of the Stone Age. Het is alweer uh, met 9 uur. We lezen ons allemaal suf in een stukje geschiedenis. Wat gebeurde op 22 juli. Ja, maar er is hier ook een hele oude Nederlander. Die heeft het van de week zijn 112. e verjaardag gevierd. Oh. Geertje Kuintjes. Okay. uit Groningen. Gefeliciteerd, Geertje. Ja, 112 jaar oud. Ja, er is, o, is toch wel een man. De oudste man ja? in Nederland is 105. 105. Oké. Okay, dus, ja. uh, maar ze heeft dus tot de 105ste zelfstandig gewoond en is altijd als naaister uh, actief geweest. En ze heeft 40 keer deelgenomen aan de Nijmeegse vierdaagse. Ja, okay. Dat vind ik wel stoer. Ja, ik zag gisteren ook nog weer de in, uh, intocht ja, leuk. de burgemeester was erbij. Toen dacht ik, burgemeester, volgens mij moet je hem zelf ook een paar keer gaan lopen. Ja. Mijn god, ja? wat een groot gevaar, man. Nou, oh, goed. We gaan op naar het nieuws van, uh, van 9 uur naar 9. Dus bij uh, de Geweld vindt het radioprogramma met veel meer leuke weetjes en geinige muziek. Spreek je zo, hoi. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.